Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Brabantse coronateststraat is vannacht vernield. Het gebeurde in het dorpje Beek en Donk bij Eindhoven. Volgens de burgemeester is er een vuurwerkbom afgestoken... en is er vrijwel niks meer over van die testlocatie. De teststraat is niet van de GGD, maar opgezet door de huisarts van het dorp... En die snapt niet waarom de boel gesloopt is. Ik ben echt ja, diep geschokt. Het is, uh, wij, wij doen dagelijks ons werk om uh, in deze bijzondere tijden voor iedereen, bizarre tijden noem ik het steeds, uh, toch proberen de zorg zo goed mogelijk voor, uh, voor mensen te regelen. Daar werken we, uh, ja, ik zou zeggen, dag en nacht voor. En uh, dan krijg je zoiets... De burgemeester roept de daders op zich snel te melden, want ze worden hoe dan ook opgespoord, zegt hij. De coronacijfers zijn weer ietsje gedaald. Er zijn vandaag bijna 600 minder besmettingen gemeld bij het RIVM. In totaal kwamen daar 6689 positieve testen bij. Vooral uit de drie grote steden en ook liggen er minder coronapatiënten in het ziekenhuis. Een man uit Tilburg zit vast omdat hij een beveiliger van de IKEA in Breda het ziekenhuis in heeft geholpen... Je mag vanwege corona max met twee mensen naar binnen, maar de Tilburger wilde met zijn vrouw en kind even door de Zweedse meubelgigant. Toen een beveiliger zei dat de drie dan niet naar binnen mochten, ging de man door het lint. De beveiliger werd op de grond gegooid en heeft nu last van zijn enkel. Het gezin reed weg, maar via het kenteken van hun auto zijn ze toch opgespoord. En in de Franse stad Nice is stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag in de kerk vorige maand. Correspondent Frank Renoud. Met muziek, toespraken en veel emotie werden de Drie Fransen herdacht... die eind oktober werden vermoord in een kerk in Nice. In een park aan de rand van de zee werd een eerbetoon gebracht... door premier Jean Castex en ministers. Nabestaanden zetten, begeleid door muziek die ze zelf hadden gekozen... grote fotoportretten van de slachtoffers neer. Nadine, 60 jaar oud. Simone, 44 jaar. Vincent, 54 jaar. De premier van Frankrijk noemde de aanslag een doelwit op de Franse identiteit. Krijg je het weer nog? De, de zon schijnt op veel plekken. Het is 12 tot 17 graden. En blijft de rest van het weekend ook droog. Morgen is het wel ietsje grijzer. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Baren en Blarikum 5 kilometer file. De vertraging is daar meer dan een uur. Er is een ongeluk gebeurd en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Verder staat er file op de N200 Haarlem-Zandvoort bij Bloemendaal. Daar heb je vanaf Haarlem ongeveer 20 minuten tijd verlies. En ook op een andere weg richting het strand van Zandvoort is de druk op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Daar heb je ongeveer 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 en natuurlijk veel muziek. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook op tweede uur te blijven luisteren... en luisteren naar uw enige echte lokale zender... ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, want we hebben ook in de tweede uur... weer een lekkere muziek zo op de Zandvoortse radio... waaronder deze uit de jaren negentig. Ja, de jaren negentig, die leven weer helemaal op. Op televisie word je ook weer doodgegooid... met de jaren negentig programma's. En ook de muziek speelt daarbij een rol...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 Bring you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 We hoorden net de single van And People, Are Moving On Up. Ja, de jaren 90 weer helemaal populair. Maar we draaien niet alleen uiteraard muziek uit de jaren 80 en 90, ook nieuwe hits, waaronder de plaat die zojuist hoorde... de single van uh, Medusa. En jij hebt weer een nieuwtje voor ons. Nou, nieuwtje. Eh, Zandvoort zet mant... Oh, nee, Die komt zo meteen. Oh, jongen, jongen, stress.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 Omgevingsvisie apenstaartje zandvoort.nl Wilt u nog meer weten over de Omgevingswet... ga dan naar de website van de gemeente www.zandvoort.nl projecten. En als het allemaal goed gaat, zijn we dan twintig jaar ouder, uh, Alvesjan? Ja, ik zal het me net te realiseren. Ja, uh, dat dacht ik al. Dat zag, ja. ik, zag ik aan je gezicht. Nou. Dan moet je niet meer nadenken gewoon verder. Do wat dacht je van een een, een CQ-verzorgingsplat... Op de parkeerplaats Zuid. Ja, <lacht> opgevoede rollators, <lacht> weet ik wel wat. Nou ja, we verzinnen, we verzinnen er wel wat op. Dat was het bericht over de omgevingsvisie 2040. I don't need no de nieuwsgroep van Clean Bandit en uh, Mabel in 24k golden dat was tiktok en dit is een lekkere uit de jaren zeventig. so i like to know when you got the notion said i like to know when you got the notion to rock the boat i don't rock the boat baby rock the boat i don't tip the boat over rock the boat i don't rock the boat baby rock the boat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 Je Ik ken uh, deze single met name in de uitvoering van de Forrest. Dit was zo snel uit uh, de jaren 7 van de Youth Corporation.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 Come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 Speciaal gedraaid voor alle Disco-freaks die nu naar de Zandvoort Radio aan het luisteren zijn. De single van de BBQ-band en de uh, main attraction uit de jaren 80. En dat was uiteraard de 12-uitvoering. Zo dadelijk gaan we het hebben over de werkzaamheden van ProRail hier in Zandvoort. Die gaan er ook weer aankomen en dat heeft gevolgen voor het spoor. Daarover weten altijd alles dus. Dat gaan we zo meteen horen van hem. Maar eerst even wat Frans-talig van Frans Gal. Hier is Ella Ella.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 Wij doen net alsof de trein wel rijdt, want uh, ja, die plaat hebben we klaarstaan, die andere stond al klaar. Maar goed, we hebben voor deze gekozen Riding on the Train van de Pesadina's. Het blijft nog even vaag wat die treinen nou precies gaan doen, Albertan. Maar mochten we daar meer informatie over hebben, dan melden we dat uiteraard op de radio. In ieder geval zijn de dienstregelingen wel aangepast. En die rekening te houden met de werkzaamheden van ProRail. Je hoorde Riding on the Train, dat was inderdaad de single van de Persadina's.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 Geen contact, gebroken hart is meestal hoe het gaat. Foto's in de brullenbakken, spullen op de straat. De allermooiste liefde die wordt ingeraakt voor haat. Ik hap in mijn handen, wij doen dit anders. Wow. Ik gun jou zo om samen te zijn. Ook al is het even verder, en is het niet met mij? Met een grote boog omheen. Maar toen ik. Je... De nieuwe zin van Maan en zo kan het dus ook. Wij gaan het hebben over explosieven, want daar is onderzoek naar Albert Jan. Ja klopt, want op de, de Zuidboulevard uh, zijn ze nu met de riolering begonnen. En daar... Ja, dat ging van de week fout trouwens. Toen hadden ze een waterleiding uh, geraakt. En ja. toen had je een klein fonteintje op de, <laughs> op de boulevard. Goed, maar de, de was dus een, om, er is dus een omvangrijk onderzoek gedaan... naar achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dat is inmiddels afgerond.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 ik hoop niet dat dit, dit artikel wordt bom zo hey dat is echt niet bomsoh bv bomsoh bv en jouh hey bv ja, hè he, is die andere toch ja, toch nou in ieder geval dus onderzoek naar explosieven hier in Sandvoorts tot zover ook weer dit uur van Zandvoort op zaterdag ik heb een nou ik zei het net al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 Ja, zoals live. Ja, wat gaat dat worden? Dat mag Moet je nog even over nadenken. Dat, mag ik, mag ik, dat is jouw beurt. En, uh, en uiteraard uh, ook heel veel lekkere muziek. Ik zou zeggen tot zometeen voor het de derde en laatste uur van dit programma. En de laatste voor is deze van Ritchie.